11 uur. NPO Radio 1 met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Een bijzonder goedemorgen. Welkom alweer ja. bij de vierde uitzending van Radio Olympia rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Gangneung, Zuid-Korea. De vrouwen rijden vandaag hun tweede afstand. En wat voor afstand? Het koningsnummer, de 1500 meter. We gaan zometeen beginnen met Radio Olympia na het internationaal met Sophie Vroeven. Premier Rutte vindt dat minister Zijlstra kan aanblijven als minister... en dat hij nog geloofwaardig is. Wat hij heeft gedaan was wel onverstandig, zegt Rutte. De inhoud van de boodschap staat niet in discussie. Hij heeft een bron willen beschermen... en daar heeft hij een route voor gekozen die onverstandig is, dat zegt hij zelf ook. Maar de inhoud staat niet in discussie, maar hij had het niet zo moeten doen. Want hij heeft gezegd, ik ben ergens geweest waar hij niet was... en dat had niet gemoeten. In de Tweede Kamer is kritisch gereageerd op de bekentenis van Zijlstra... dat hij heeft gelogen over een ontmoeting met de Russische president Poetin... PVV en PvdA willen een spoeddebat met de minister... nog voor hij deze week naar Rusland gaat. Volgens de oppositie staat de geloofwaardigheid van Zelstra op het spel. De PVV wijst erop dat Nederland Rusland aanspreekt... op het verspreiden van nepnieuws... en dat Zelstra nu zelf met desinformatie is gekomen... over een ontmoeting met Poetin die nooit heeft plaatsgevonden. De coalitiepartijen noemen het handelen van Zelstra onverstandig... en willen een brief met uitleg.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 Het is onbekend hoe hoog de claim van de familie van de commando is. De ochtendspit was opvallend rustig, ondanks de gladheid hier en daar. Er gebeurden wel verschillende ongelukken, maar de files vielen erg mee. Onder meer doordat het zuiden carnaval viert. Onder meer op de A7, de A28 en de A50 waren slippartijen. En op de N763 bij Kampen belandde een busje in de berm.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 De omzet steeg met ruim 5 tot bijna 22 miljard euro. In Nederland werd minder gewoon bier verkocht... maar de omzet steeg toch dankzij de introductie van Heineken 0.0. De meeste groei werd buiten Europa gerealiseerd. En we schakelen eerst eventjes over naar Edwin Peek... die verslag doet van de medailleuitreiking voor Sven Kramer. Ja, heel veel... Enthousiaste Zuid-Koreanen hier op Medal Plaza. Die kijken naar de huldiging van de 5 kilometer. Sverre Loende Pedersen heeft net zijn bronzen medaille gekregen. En nu wordt Tejan Bloemen, de Nederlandse Canadees opgeroepen om zijn zilveren medaille in ontvangst te nemen. Ja, en die staat breeduit uitlachend op het podium. Want ja, dit is toch wel een kleine. Bonusmedaille voor hem. Hij gaat natuurlijk voor het goud straks op de 10 kilometer. Net als Sven Kramer. En hij troefde net die Noor Pedersen dus af. Op twee duizendste van een seconde. Hij... Ah, dat is jammer. De verbinding die klapt eruit met Korea. Maar Sven Kramer, ik zie uh, het ook hier op het scherm. Die zal dus na Tetjan Bloemen zijn uh, medaille krijgen. Maar misschien krijgen we nog even het geluid daar van die. Uh, die uitreiking, de eerste uh, medaille voor Sven Kramer. Die, uh, die, staat, die, uh, die, die krijgt hij zo. En ik kijk ook op het scherm mee. Uh, hij staat klaar, zal zo het podium opgaan. Olympic champion, Netherlands, Sven Kramer. En goud voor Sven Kramer. Voor de derde keer op rij dezelfde afstand winnen, is een unicum. En Kramer deed dat. Hij is nog niet klaar met zijn missie. hij komt nog drie keer in actie. Donderdag de 10 kilometer. De ploegachtervolging is er nog. En de start En nu al de meest succesvolle schaatser op de Olympische Spelen. Ooit met acht medailles. En dat smaakt naar meer. Kramer is nog niet klaar. The pays Ladies and gentlemen, the anthem of Netherlands. Everyone, Ja, mooi was dat. Zo kregen we toch uh, heel wat mee... van de gouden medaille die Sven Kramer net kreeg in Korea. De London City Airport is ontruimd nadat er een bom... uit de Tweede Wereldoorlog in de buurt werd gevonden. Het explosief werd gevonden in de Thames tijdens werkzaamheden. Het kleine vliegveld in het oosten van Londen... is gebouwd op een van de oude havens van de rivier...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 Duizenden reizigers wordt afgeraden om naar de luchthaven te komen. Alle vluchten zijn geannuleerd, waaronder zo'n 45 vluchten... van en naar Nederlandse vliegvelden. Voor het eerst in drie jaar wordt een Afrikaanse leiderschapsprijs weer toegekend. De Mo Ibrahim-prijs gaat naar Ellen Johnson Sirleaf, de oud-president van Liberia. Ze krijgt de komende tien jaar 5 miljoen dollar... en daarna levenslang 200.000 dollar per jaar. Mo Ibrahim is een Britse telecom-miljardair. Hij wil met de prijs Afrikaanse leiders belonen... als ze bijdragen aan de ontwikkeling van hun land en na hun ambtstermijn vrijwillig vertrekken. De afgelopen twee jaar werd de prijs niet toegekend... omdat er geen geschikte kandidaten waren. En het weer dan nog. In het binnenland kan het nog lokaal glad zijn. Vanmiddag af en toe zon, afgewisseld met een paar winters erbij. Het wordt een graad of vijf. Vanavond en vannacht gaat het licht vriezen. Morgen periode met zon en op de meeste plaatsen droog.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 Koning staat in ieder geval op het ijs. Je moet wel eerlijk zeggen dat, uh, dat hoe, va hoe vaak je dat gaat doen, hoe minder anders er gaat gebeuren. Ori roept wat. Ik zie nog niet echt direct paniek. Nu moet hij gewoon nog vijf rondjes knallen. Ja, nee, natuurlijk ben ik hartstikke blij mee, maar dat is niet waar ik het voor doe. Weet je, ik doe het voor die goudplaats. Hier komt Sven Kramer in een Olympisch record van zes minuten, negen seconden en 76 honderdste van een seconde. Ja, uiteindelijk, ook al ben ik nu 31 keer op keer, merk ik nu toch wel, dit zijn we toch wel weer die verdomde Olympische Spelen. Theo Radio 1, Radio Olympia. Igor, ben Radio Olympia rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea... met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Een hey, bijzonder goedemorgen. Welkom vanaf de Olympic Oval... waar het goud regent voor Nederland. En de vraag is, wordt het vandaag weer goud? Ja, want op het programma de 1500 meter voor vrouwen... Eh, analist Mark Tuitert weet wat voor afstand dat is. En weet ook dus wat het is om die Olympische 1500 meter te winnen. Maar Mark, wat maakt die 1500 meter nou zo moeilijk? Ja, wat maakt het zo moeilijk? Het is de combinatie tussen uh, alle energiesystemen in je lichaam. Dus de snelheid, het starten, dat moet goed zijn. Zonder starten uh, rij je nooit een snelle eindtijd. Het in je, in je verzuring kunnen rijden, hè, uh, echt kapot gaan in je uithoudingsvermogen. Dus het is kracht, uithoudingsvermogen, snelheid. Alles Zit in die afstand. En je kan hem op verschillende manieren rijden. Daarom is hij zo interessant. Zometeen alle geheimen van jou uh, willen we horen. Hè? En Sebastian Timmerman hier ook aan tafel. De 1500 meter start om half twee. Wust, Leenstra, Van Beek. Hoe schat jij de kansen in voor de Nederlandse dames? Hoog, groot voor alle drie. Voor Leenstra, voor Van Beek, voor Wust. Ze kunnen alle drie een goede 1500 meter rijden. Maar er is concurrentie uit de Verenigde Staten. En dan met name van de Bergsma, de regerend wereldkampioen. en natuurlijk van de Japanse Mio Takagi. Dit is dat seizoen de allergrootste nog ongeslagen, ja. inderdaad, dit seizoen. Maar moet toch maar gaan bewijzen dat ze om kan gaan met de druk in de laatste rit. Wist je trouwens dat Mark nu voor de negende keer de rit... tussen Adnes Sundro en Its Bosma uit 1998 ja. aan het terugkijken ja, ja, ja. is op zijn computer? Ja. Vind je die zo mooi? Ja, die kan ik echt uh, dagenlang kijken. Ik heb hem, als uh, voor de avonduitzending gaan we natuurlijk ook over de 1500 meter voor de mannen praten morgen... En uh, welke 1500 meter is het meest memorabel? Nou, dat voor mij is dat binnen een split second. Is dat Hoef ik niet over te twijfelen. Dat is Otno Sunderal tegen Itz Posma, Nagano 1998. Nou, waarom? kan dat nou? Ja, naast mijn eigen bedoel je. Ja, nee, ik ben opgevoed met, met deze race. Deze race is voor mij de belichaming van, okay. van de 1500 meter. Weet je wat? Laten we staan... Zo'n te gaan het er even over hebben. Goed. Vind ik leuk. Sebas, eh, Sebast, blijf er vlekken zitten. het daarbij geven. Ja, vind ik leuk. Ja. Laten we even gewoon... Moet allemaal kunnen in de Radio Olympia. Maar het is ook uh, heel veel sportnieuws. Olympisch nieuws. Porsche. Oeh, ja, daar ging mijn computer even op hol zeg. Nee, voor oh. Sports en Snowboards. Sheryl Maas is de sloopstijl op een teleurstelling uitgelopen. De Brabantse kwam twee keer ten val in de finale en eindigde uiteindelijk 23ste. Ze was niet de enige die onderuit ging. Veel van haar collega's konden door die harde wind ook niet overeind blijven. Maas vindt dat de wedstrijd daarom opnieuw uitgesteld had moeten worden. Het is gewoon zonde wat er nu gedaan is. Dat ze toch gestart zijn. Terwijl de meeste rijders dit niet hadden willen doen.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 Het goud was voor de Amerikaanse, Amerikaanse titelverdediger Jamie Anderson... die voor de tweede keer olympisch kampioen werd op de sloopstijl. Het zilver ging naar de Canadese Laurie Blue En de Finse Ennie ruka Yarvi, en goed, die pakte het brons. Juist, ruka Jarvi. De Canadese kunstrijders zijn op de spelen met groot vertoon van macht... olympisch kampioen voor in de landenwedstrijd. Zilver was voor Rusland, dat vier jaar geleden won. De Canadese eindigde op alle acht onderdelen in de top drie... en pakte vier keer de winst. IJsdansers Tessa Virtue en Scott Meyer haalde het goud binnen door na de korte kuur ook de vrije kuur op een naam te schrijven. Het internationaal olympisch comité denkt niet dat de Spelen een paar dagen langer zullen duren dan gepland. Ondanks de vele afgelastingen, onder meer bij het skiën, zegt het IOC genoeg tijd te hebben... om de verschillende sporten toch in het drukke schema te passen. Het comité vindt het nog veel te vroeg om te praten over mogelijke verlenging van deze winterspelen. Ja, maar ik tijd we hadden het er al over, hè? Die 1500 meter, je zegt, daar komt alles samen. Wat, ja. voor, wat verwacht jij dan vandaag voor wedstrijd? Um, ja, dit wordt echt uh, strijd, dit wordt spanning. Um, Irene Wüst is natuurlijk uh, de grote kanshebster... de Olympische kampioene van Vancouver. Uh, maar uh, het is haar heel erg veel aangelegen... Om, om die vierde keer gouden medaille op rij te winnen. Hè. De vierde Olympische Spelen zou dat zijn. Maar de concurrentie is immens... Heddenbergsma, Mio Tagagi. En dat zijn allemaal, uh, allemaal echte milers. Is die us. ooit zo groot geweest? Als je terugkijkt nou, naar de afgelopen spelen. Ja, kijk, de vorige speler was het 1, 2, 3, 4. Hè. Toen lieten de Amerikanen het in één keer totaal afweten. Hè. Brittany, Bowe, ja, uh, Heddenbergsma. Du dus was er toen geen concurrentie. Even ja, van tevoren, stekers. toen ze nog niet ja. gestart hadden... toen dachten we allemaal van dat is concurrentie. Dat bleek anders te liggen op de wedstrijd zelf. Nee, ik, ik kan me niet voorstellen... dat die Amerikanen nog een keer zo'n fout maken. Daar hebben ze van geleerd, sterker nog... Uh, ik denk dat een Bergsma uh, ontzettend gebrand zal zijn uh, om, om hier uh, te presteren. Want als het voor haar, voor heel veel dames geldt eigenlijk. Hè, de topfavorieten Wust Bergsma uh, Takagi, dat het op deze afstand moet gebeuren, willen ze Olympisch kampioen worden. Die hebben niet zozeer direct een andere afstand. Wust heeft natuurlijk die drie kilometer al geschaatst... Uh... We, we zagen haar die eerste ronde mm -hmm. snoeihard gaan. Ja. Zegt dat ook iets over haar 1500 meter kansen? Nou, nee, die, die drie kilometer was gewoon, gewoon goed. Misschien net dat laatste procentje net niet. Uh, tot een fantastische rit. Maar die 1500 meter, dat is, dat, dat, dat is haar afstand. Misschien uh, ja, net als die drie. Dus die drie kilometer, wat ik daaruit lees... is dat ze gewoon in vorm is, dat ze gewoon goed is. En uh, dat zij uh, voor goud hiermee gaat doen. Ik las de column vandaag van de RB Wennermars. Mm -hmm. En die had het toch over een andere Nederlands eigenlijk... Stiekem. Leenstra heeft hij het Leenstra, gehad, Leenstra, he? ja, ja, Dat zei hij gisteren in de avonduitzending al. Ja, ik zou het er ontzettend gunnen. Hè? De, de, de, zij is vierde op een aan sprint Vierde op een week wk ruim, Vierde op een Olympische Spelen. Dat is een beetje het Gerard van Velden scenario. Altijd ja. vierde. Ja, het zou waanzinnig zijn als zij hier een medaille pakt. Maar zij, zij, zij rijdt altijd hard. Altijd gemiddeld goed. Zij heeft nooit die echte uitschieter. En die uitschieter die heeft ze hier wel nodig. Ja. Denk ik op de Spelen. Maar goed... Uh, ze heeft wel uh, ze in Calgary Salt Lake bewezen uh, heel hard te kunnen schaatsen. Ja. Um, ze heeft Tagagi nog niet geklopt. Ik, ik denk het eerlijk gezegd niet, maar goed. Uh. Maar uh, uh, we hebben vaker gehoord aan deze ja. tafel inmiddels al. Eh, we zijn er niet zeeland heel bezig, maar toch hebben we het al vaker gehoord. Mm. De Olympische Spelen, daar gebeurt altijd iets geks. Ja, daar gebeurt altijd iets ja. vreemds wat je niet verwacht. Nou, als we echt terug gaan rekenen, dan is alleen eigenlijk alleen achterreken uh, de verrassing. Ja, dat is waar. Eh, okay. Op de vijf kilometer ja. was, het, uh, was het wel 1, 2, 3. Maar een 1500 meter is wel een afstand... Uh, juist omdat alles zo in elkaar moet grijpen. Het moet passen, het moet ja. kloppen tot, van begin tot eind. Ja, er is, er is, we hebben, die Takaki heerst wel. Alleen uh, het is heel moeilijk om zo'n 1500 meter een heel seizoen goed te houden. Je moet echt zo goed trainen. Die trainingen moeten zo goed op elkaar in, uh, ingesteld zijn... omdat je snelheid nodig hebt, omdat je uithoudingsvermogen uh, nodig hebt. Dus een planning en toewerken naar één moment... Ja, dat kun je ook in een te doen. En als alles dan in elkaar grijpt... dan kun je in één keer wel meer dan, dan je zelf had verwacht. En meer dan misschien de buitenwereld op dat moment wel van jou verwacht. Dus uh, dat uh, het zou heel goed kunnen. 1500 meter is ook wel een afstand voor verrassingen. Ja, en die Takaaki die zit in uh, de laatste rit. Is dat een voordeel van ja. haar? Ja, dat is een voordeel. Ja, ik denk het wel, want ze rijdt uh, buiten tegen Bergsma. En, uh, en buitenbocht bedoel je? Een buitenbaan is, uh, is, is fijn. Hij ja, heeft iedereen ook trouwens, de buitenbaan. Ja, dus uh, alleen die rijdt weer tegen een tegenstander... waar ze zeer waarschijnlijk uh, niet veel aan heeft. Niet... Dus uh, het is, weet je... je ik, nou, we noemden het net al tussendoor eventjes uh, Posma-Sunderal. Uh, Dat is een duel. Een 1500 meter, als je een duel aangaat... kun je elkaar ergens heen slepen. Bijvoorbeeld Kjeld Nuis en, uh, en, uh, en Koen Verweijen op het OKT. Die reden echt met elkaar op, tegen elkaar. Dan wordt het echt een strijd. En dan kijk je helemaal niet meer naar de tijd. Dan denk je alleen maar, ik moet... Die nee, dus je hebt je, hebt, je hebt buitenbocht belangrijk. Ja. Maar ook dus een beetje mazzel met een goede loting. Ja, een loting Want dan dat kan je gewoon ja. stuwen naar hogere ja. hoogtes. Ja. Ja. Ja. ja, en helemaal uh, een berg, maar die opent sneller dan Takaki. Takaki is echt een rondjesrijder. Dus uh, die pakt hem op in de tweede ronde, uh, dus die kan gaan jagen. Ja. Uh, en die kan op een laatste kruising, ziet ze waarschijnlijk ergens een puntje voordeur... en dan weet ze, ja, die moet ik pakken. Maar ik hoor je nog veel van jou. Uh, Dat is ook goed ongelooflijk ervoor. veel in die 500 meter. Oh, ja, zeker. Dus we hebben veel we we we tijd genoeg, want ja. het begint pas ja. om half twee. Maar het stormt hier dus in Pyeongchang. En op de ijsbaan hier zo merken we er heel weinig van. Maar onze ski-commentator in de bergen is voor de tweede dag op rij bijna weggewaaid. Edwin Peek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, gisteren hadden we jou aan de lijn. Uh, of tenminste, dan zat je ook zelfs hier, omdat het voor mannen was uh, afgelast. Uh, vandaag ging de reuzenslar om uh, skiën voor vrouwen niet door vanwege de wind. Hoe, hoe hard waait het daar dan wel niet op die piste? Ja, vandaag was het wel uh, van kwaad tot erger bijna. Gisteren waren er windslagen van 70 km per uur. Vandaag werd gesproken over windslagen van 140 km per uur. Dat is echt orkaankracht en gewoon levensgevaarlijk. Ik wou zeggen, en dat is iets dat van dat 9 of 10 De Cameramensen konden niet op hun posities komen. Nou, laat staan de skisters. Ja, maar je kan dan gewoon niet skiën. Hè? Dat is toch veel te gevaarlijk? Ja, de, de, de, de palen waar ze langs moeten, die klappen helemaal dubbel. Dus als je daar langs zou komen... Kijk, ze gaan altijd met hun armen er tegenaan. Maar dan is het gewoon echt onbegonnen werk. Het is dus gewoon echt, echt gevaarlijk en uh, dan lopen we valpartijen, wind onder je schries, uh, toeschouwers kunnen niet normaal zitten... en bovendien min 20 was het. En met dan de windchill factor, hè, dat is altijd zo'n dingetje dan... nou ja, dan is het uh, min 30 uh, en nog lager. Um, Edwin, uh, het is niet jouw, uh, jouw afdeling natuurlijk... maar die snowboarders die gingen wel. Cyriel Maas zei net al, het was onverantwoord. Um, heb je er een verklaring voor waarom de snowboarder dan wel doorging, de sloopstijl? Nou, ik denk dat ze daar uh, uh, dachten van het valt wel mee. En we hebben een competitie dat iedereen er misschien last van heeft. Het is niet levensgevaarlijk, maar ja, je ziet ze ook, hè. Ja. Zo'n meisje had een fantastische run. En één windvaagde ronde, ze is uit beland. En je kan zomaar op je nek vallen. Dus ik vond het eigenlijk wel heel raar dat ze het toch hebben doorgezet. Maar ja, veel afgelaste evenementen met televisiekijkers... en uh, een paar honderd miljoen mensen die willen kijken. Dat is wel een dingetje natuurlijk. Ja. En, um, Wat uh, zijn de vooruitzichten qua nou, weer? ja, ik wil het eens ja. zeggen... Ja, de, de vooruitzichten zijn wel wat beter. Het zal niet zo hard gaan waaien zoals uh, vandaag, hebben ze gezegd. Maar toch ook weer, morgen er staat er toch wel weer wind op het menu, om het zo maar te zeggen. En dan is de alpine combinatie aan de beurt bij de mannen. Dat is ja. eerst een afdaling, En iets kortere dan ze normaal op een afdaling zouden doen. En dan nog een slalom erachteraan. Ja. Dus ja, die afdaling, daar heb je ook niet al te veel wind bij nodig. Want dan gaan die mannen echt niet naar beneden. Nee, slalom kan je wat meer wind hebben, denk ik. Maar um, uh, hoe gaat ja, dat? Zeker. Gisteren zat je hier aan tafel. Ja, die skiers, die weten dat het is buitensport. Niet zeiken, uh, wind. We stellen het uit. Maar goed, uh, uh, ja. het is nog vroeger ja. in het toernooi natuurlijk. Maar wat, uh, wat ik... gaat er dan gebeuren als het maar, als het maar blijft haaien? Ja, dan, dan, dan gaat er wel een probleempje ontstaan... omdat je, je hebt te maken met die afdalingen... daar moet je trainingsruns voor kunnen maken. Nou, dat hebben de mannen kunnen doen... ...maar straks moeten de vrouwen op diezelfde piste, mm. piste ook die afdalingen... ...en die moeten hebben getraind voordat je zo'n wedstrijd mag skiën. En daar gaat het hem dan wringen. Als die mannen dan maar niet die afdaling hebben kunnen doen... Ook, ...ook die van die combinatie niet... ...dan ga je in de agenda echt wel problemen krijgen... ...dat het programma ja, moet worden uitgesteld... ...of twee evenementen op een dag... wat we aankomende donderdag okay. al gaan krijgen... ...krijgen we eerst een om eerste run... ...dan krijgen we de afdaling mannen... ...en dan krijgen we de om tweede run... Dus de, ja, langzaam maar zeker begint het wel te wringen. Maar goed, in 98 is het, het zijn ook de eerste drie dagen verwaaid in Nagano. En in Vancouver in 2010 was het ook zo. Dus ja, ja. Ze, ze zijn het al een beetje gewend, maar leuk is anders. Ik begreep zelfs dat in Nagano, uh, uh, vlak voor de sluitingsceremonie, uh, de winnaar bekend was van de afdaling. Hè? Ja, precies. Zo moet je nagaan <laughs> hoe extreem het kan zijn. Nou, wat laten jij we nu die doen? hopen. Wat ga jij nu doen, hè, Timertje of geen commentaar te geven. Nog iets moois op het programma? Vandaag nou, had ik net Sven Kramer een paar uitspraken ontlokken op plaats. En hier is het ook heel erg koud. Heel erg koud. Maar ]uit. hij heeft hem, he? heeft hem, en je hebt het gezien, Wilhelmers gehoord. Hij heeft hem binnen. Goed, het ja, tijd hij heeft hem gehoord en hij was erg blij, hoor. Hij was echt, ja? echt, echt duidelijk blij. En die Koreanen die houden ook van Kramer. En dat is ook wel mooi natuurlijk om die interactie een beetje te zien hier. Oké, okay, jij was erbij. Dat is dan weer de mazzel die je hebt als het, uh, je eigen onderdeel niet doorgaat. Edwin, dankjewel. En we spreken je morgen weer. Eens kijken of uh, er dan wordt geskiet. Dankjewel, Edwin. Stop. Het is goed, hè, Jeroen, dit? Nee. Waarom niet? Maar ik vind, een heleboel mensen vindt het wel leuk, denk ik. Nou, nah, joh, je moet echt ook naar, de, naar, de, naar die oude platen luisteren van ja. Van Morrison. Ja, iedere is de smaak. Nee. Zeker. Ik... Uh... Nou, ik ken nog niet zoveel. Maar Sebastian, jij rende even weg van tafel. Nu ben je ja. weer teruggekomen. Ik ben ja. even uh, in de drie richten. verdiepingen naar beneden gerend. Ja. En dan helemaal in de catacomben Echt ver weg. Daar is een hele kleine zaal. En daar wordt iedere dag gelood. Hoe gaat dat? Ja, ik ken dat ook niet. Nog ouderwets met, nou ja, geen balletjes. Het zijn de rode dopjes die ze ook op het ijs leggen. Van dat ja. soort dopjes zijn het. Uh, om de baan te markeren. En daar staan nummertjes onderop. Elke schaatser heeft een eigen nummer. En die gaan uh, dus in een bakje en dan uh, loopt er iemand met dat bakje de zaal in. En daar zitten de teamleaders en daar zitten wat vrijwilligers. En daar zijn soms wat mensen van de pers bij aanwezig. En die mogen dan één voor één... Maar heb je ook uh, wel eens geloot? Heb je ook wel eens meegedaan? Wel eens, niet tijdens dit toernooi nog, maar in het verleden wel. Ik, ik weet dat uh, collega Herbert Dijkstra, met wie ik gisteren bij de loting was van de 500 meter vrouwen... die is er verantwoordelijk voor dat... Ik meen Lotte van Beek tegen Ayaka Kikuchi rijdt. Want die trok dus dat rode ja. Nou ja, uh, uh, balletje waar de naam, of de, het nummer van Ayaka Kikuchi... Maar het is wel zo dat de favorieten altijd in ja, het laatste gedeelte van het schema zitten. Ja. Er wordt een, een groepsindeling gemaakt. Dat gebeurt op basis van de, het wereldbekerklassement... naar de vierde wereldbeker van dit seizoen. Dat was Salt Lake City in december. Dus het eerste blok van vier wereldbekerwedstrijden was bepalend daarvoor. En dan zitten dus de beste rijders, de beste zes rijders... Die zitten bij elkaar in, uh, in een groep. En er is nog een regel dat twee rijders uit hetzelfde land. niet tegen elkaar uh, kunnen loten. Echt? Dus we zullen nooit ja. twee Nederlanders tegen Genoeg elkaar Genoeg over de hey, procedure. Is, is dat bijzonder ja. voor de speler, Of is Dat is altijd... ja, dus alleen op ja. de ja, te spelen. spelen. Okay. Ja. Alleen te spelen. Ja. Ja. Genoeg ieder over de procedure. we hebben hem Nou, kom maar op, dan hebben iedereen Even voor de mensen thuis: dit is de 1500 meter morgen voor de mannen. Ja. Vandaag gaan we natuurlijk naar de goede loting. De eerste Nederlander die in actie komt, dat ja. is Patrick Roest. De wereldkampioen junior van een paar jaar geleden... rijdt al in de vierde rit Help. tegen een Nieuw-Zeelander, Ryan Kay. Een nog niet heel erg bekende Nieuw-Zeelander. Hij start in de binnenbaan, finis dus in de buitenbaan... Mark, dat lijkt mij niet zo heel erg fijn. Mag nee. ik het voor jullie overnemen en een vraag stellen? Ja, ga, ja, er... ja, als je het even snel doet, want dan ja, hebben we het nieuws ja. zo meteen. Nou, maar hij heeft... Uh, Rayn K, hij rijdt gewoon alleen... Uh, ga dan maar vanuit, Patrick precies. Roest. Dus uh, op zich, het buiten is lekker, dat is fijn. Alleen als je een goede tegenstander hebt, is het nog een keer extra fijn. Dus... Ja, Mark, het gaat wel heel erg... Het buiten is lekker, ja. dat is de buitenbaan. En dan finish je dus op de binnenbaan. Ja, ja, ja precies. Um, Shawnee Davis, Bart Sphinx. Dat is een hele mooie rit. Rit 10, ja. het wel... Dan hebben we Broedka, de olympisch kampioen van vier jaar geleden... Mm. tegen Brian Hansen in rit 11. Dan duurt het even tot rit 13, Danny Morrison. Outsider, ja. wat mij betreft. Ja, is wel goed, hoor. En dan komt hij. Rit 14. Ja. Kjeld Nuis start in de buitenbaan. Finis dus in de binnenbaan. Tegen een Japanner, Takuro Oda. Ja. Dan komt er een outsider uit Korea. Een jonge gozer, Minster Kim, is nog junior. Juniortje, typic, hoor. is goeie. Vorig jaar vijfde ja. bij het WK Junioren. Heel gevaarlijk. Koen Verwij, rit 16... Tegen een noor, een jonge noor, Johansson. Koen voorbij ja. heeft ook de laatste binnenbocht. Het ja, is echt een hele mooie rit. Die en nog de laatste... Back. Twee goede uh, toprijders. Laatste twee ritten. Hendriksen de Noor tegen de Heteren, die geblesseerd is aan zijn enkel uit Canada. En Sverloen de Pedersen, net nog gehuldigd... vanwege de bronzen medaille op de 5 kilometer. En in de laatste rit tegen Joey Mantia. We zitten tegen het nieuws aan van half 12. Dus heel even kort, Mark. Ja. Lijkt mij voor de Nederlanders. Ja, gunstig. Ja. Allebei laatste binnenbocht, lijkt me dat het Laatste binnen is lekker. De allerlaatste rit wil je ook niet. dat is ook fijn. Dus een paar ritten voor het eind. Allebei buiten tegen goede tegenstander waar ze zich aan op kunnen trekken. Dus uh, voor je... Nederland is het een hele goede loting. Waarom wil je niet de laatste rit? Nou, dat is gewoon, uh, dat is, mentaal is het zwaar. Mentaal is het de laatste rit het zwaarst, dus ligt de drukte volop, zie je de tijden. Dan is het heel moeilijk om bij jezelf te blijven. Oh, dat is mooi. Dus, dus Heather Bergsman tegen Takaki ja, ja. vandaag. Want vandaag, nou... dames en heren, hebben gewoon de 15 minuten voor vrouwen. Ja. En voor hun is het dus lastig. Ja, of je moet echt tegen elkaar rijden met twee favorieten in de laatste rit. Nou, en dat hebben Dus dat is nu in dit geval niet bij de mannen, bij de vrouwen wel. Het is half twaalf, het, het wordt internationaal om. Oh. Premier Rutte vindt dat minister Zelstra kan aanblijven als minister... en dat hij nog geloofwaardig is. Wat hij heeft gedaan was wel onverstandig, zegt Rutte. In de Tweede Kamer is kritisch gereageerd op minister Zelstra van Buitenlandse Zaken, die toegeeft dat hij heeft gelogen... over een ontmoeting met de Russische president Poetin. PVV en PvdA willen een spoeddebat. Agressieve passagiers aan boord van een vliegtuig... moeten direct een boete of een dagvaarding krijgen... om voor de rechten te verschijnen. Met deze strengere aanpak hoopt het Openbaar Ministerie... grenzen te stellen aan de steeds frequentere incidenten... met wangedrag door onhandelbare reizigers, zo meldt het AD... En de familie van de commando die in 2016 omkwam bij een schietoefening in Ossendrecht heeft een schadeclaim ingediend bij Defensie. De advocaat van de nabestaanden zegt dat er een rechtszaak komt als er voor 1 maart niet aan de claim wordt voldaan. En de Franse politie gaat strenger controleren op drugsgebruik in de wintersportgebieden. Volgens de Franse douane komen de meeste verdovende middelen uit Nederland en Spanje. Wie gepakt wordt met drugs in een skioord riskeert een boete die meteen betaald moet worden of een jaarcel. Radio Olympia. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Ja, en ook in Radio Olympia doen we elke dag een weddenschap. Zaterdag werden wij met skier Maarten Meiners over het koningsnummer op de Olympische Spelen, namelijk de afdaling. Maar helaas, we hoorden het net, die is door de harde wind afgeblazen. De afdaling zou eigenlijk zaterdag op zondagnacht plaatsvinden... maar nu staat de wedstrijd gepland bij uh, matige wind op donderdagnacht. Dat brengt ons bij de weddenschap van vandaag. Die gaat over biatlon. Vanmiddag om 1 uur is de 12,5 kilometer achtervolging bij de mannen. En ik ga erover wedden of eigenlijk Jeroen, jij gaat met hem wedden. Oh, ja, dat is met ook leuk. Jarel Hengstmengel. Hij is de laatste mannelijke biatleet die op Europees niveau uitkwam voor Nederland. Jarel, goedemorgen. Jarel, nog goedemorgen. Misschien is hij ook door de wind weggewaaid. Je ja, weet het, het is niet. natuurlijk wel een eentje weg, hè? Zuid-Korea en uh, Nederland. Er moet een heel, ligt een hele lange lijn. Nou, zal ik dan wedden dat dit niet goed, uh, niet goed komt? Dan gaan wij gewoon uh, hier aan tafel is ook aangeschoven. Hans van Zetten, Hans, uh, goedemorgen. Wie ja, denk jij dat de wind, Hans, bij je, uh, Geen wind in, nee. de, in het ijshal. Goed, uh, wacht even, Hans, uh, daar zijn we. Het, uh, het, het kunstrijden, wat heb je gezien? Ja, een hele hoop, want we zijn al drie dagen bezig. Ja. En dit was de derde en laatste dag van de teamwedstrijd. De deze oppermachtig. Ja, dat is ongelooflijk. En eigenlijk, ik moest gelijk terugdenken toen ik dat zag ontwikkelen. En dat begon al op vrijdag, bij de eerste ronde waarbij de mannen in actie kwamen. Toen was er een rus en dat we hadden, ze hadden geen winnaar bij de mannen, de Russen. Dat hadden ze vier jaar geleden eigenlijk ook niet. Maar wat deden ze toen op het laatste moment, want toen was Maxim Kovtun, was de, de uh, kampioen van Rusland, een jonge knul van 19 jaar, maar op beslissende momenten konden hij niet winnen. Maar op verzoek van Poetin is toen Yevgeni Plushenko, de Olympisch kampioen van Welleer, is alsnog weer in actie gekomen om voor het team te gaan rijden. En dat heeft ervoor gezorgd dat Rusland een sterk begin had en uiteindelijk het goud won in Sochi. Want ja. dit is een vrij nieuw onderdeel, hè? want want vroeger hadden we dat niet, toch? Ook nee, voor nee, teams. het is begonnen in Sochi. Toen was de eerste Olympische teamwedstrijd. Nee. En dus dit keer, voor de tweede keer. En de eerste keer won Rusland voor Canada. Met Amerika op de derde plek. Ja, en nu miste Rusland een winnaar bij ja. de mannen. En ze waren in de breedte niet zo sterk als Canada. En Canada had die winnaars wel. Zeker bij het ijsdansen. Uh, ja, en Canada heeft gewoon echt riant gewonnen. Ze, Even... vinden, ze vinden het heel belangrijk ook. Ik heb interviews gezien. Dat ben ik gezien. benieuwd, ja. Want de relatieve nieuwe onderdelen heb je ja. wel eens. Zoals hier bij het Lange Basis, niet. Ik heb een paar interviews gezien met, met de individuele rijders en, en schaatsers. En die, die gaven allemaal aan dat ze het heel erg belangrijk vinden. Ja, die maar, ja, maar het is niet alleen maar een nieuw onderdeel. Dit ja. is iets wat zegt over de breedte van je sport, kunstrijden en ijsdansen in je land. En wat maakt die Canadezen dan nou zo goed? Nou, Die Canadezen die hebben al natuurlijk een hele lange traditie ja. Ja, bedoel, uh, in alle disciplines. Alleen, uh, ze zijn in de breedte nu goed. Ze hebben en bij de individuele vrouwen, als bij de individuele mannen... als bij het paarrijden, als bij het ijsdansen... hebben ze hele sterke sporters. Ja. En dat had Rusland, dat miste Rusland eigenlijk nu... Vanwege al bij de mannen waar het begon. Ik herinner mij de allereerste rijder bij op vrijdag was dat. Uh, en dat is uh, Michael Koliada, de huidige Russisch kampioen. Die uh, faalde volledig. Hij zijn eerste viervoudige sprong mislukte. Zijn combinatie mislukte. En zijn, zijn drievoudige axel mislukte. Nou ja, dan ben je natuurlijk nergens. Er zijn tien landen in, in de wedstrijd. Uh, wie het beste scoort, krijgt tien wedstrijdpunten voor je team. En hij scoorde met drie punten. Dat betekent dat hij achtste was in het totale klassement. Ja, dan lig je al gelijk op achterstand... terwijl Canada acht punten scoorde in die eerste ronde. Dus Canada had na één ronde al vijf punten voorsprong op Rusland. En Hans, wij kennen jou natuurlijk altijd van dat uh, prachtige commentaar. Heb jij deze keer ook weer iets gezien waarvan je dacht bij jezelf... ja, maar dit is echt bijzonder. Nou heb ik toch weer iets meegemaakt. Ja, dat heb ik al verschillende keren gezien. Ik heb het met name gezien bij uh, het kunstrijden voor vrouwen... Uh, waar in de korte kuur de wereldkampioen met FedEVA uh, in actie kwam voor Rusland. Die deed het ook voortreffelijk. Had 10 punten voor Rusland. Haalde dat binnen. En bij het vrije kuur was het uh, een nieuwe 15-jarig sterretje. Uh, en uh, dan moet ik even zoeken naar de naam. Dat is uh, Alina Zagitova. Uh, die uh, vorige maand de Europese titel won. Als voor de eerste keer. 15 jaar. Hè? Ze moet nog 16 worden. En nou, die is echt. Die, die rijdt gewoon een ster uit de hemel. Die reed de lange kuur vandaag haalde ook tien punten binnen voor Rusland. Maar ja, eh, alleen met twee vrouwen eh, kom je er nog niet als team. Hè, want het gaat om de breedte. En ja, die was bij Canada beter. En die hadden met name in het ijsdansen weer een team... wat zo uniek is, wat al 21 jaar samen was. Ja, eh, samen danst. Eh, wat olympisch kampioen was in Vancouver. In 2010 heb ik het over. Vervolgens in Sochi twee keer zilver won. Bij de teamwedstrijd en individueel. Eh, daarna even twee jaar tussenuit is geweest en nu weer terug zijn. Ze werden gelijk weer wereldkampioen eh, vorige winter. En nu zijn ze en ze rijden fantastisch. Had je zoveel? Dus ik krijg ongelooflijk hoe warm ik het krijg als ik daarna kijk. Zo'n eenheid, zo'n harmonie, zo'n perfecte techniek... maar ook zoveel passie in dat dansen. Ja, en dansen is ook mijn sport, de laatste drie jaar geworden. Dus ik, ik voel me daar helemaal mee in. Ja, ik vind het geweldig. Ja, en het leeft hier ook enorm, hè? Dat, dat, uh, dat kunstrijden, het ijsdansen. Uh, hoe is de beleving in het stadion? Ja, dat is natuurlijk geweldig. Want kunstrijden is bij de grote landen in de wereld... dan heb ik het over Rusland, dan heb ik het over Japan en China, Canada... Verenigde Staten, is dat de grote sport. Ja, uh, en uh, die komen dus nu ook met hun team op deze wedstrijd. Dus ja, Duitsland en uh, uh, Italië was er trouwens ook nog bij. We werden vier in het klassement. Vond ik heel knap. Ja, Maar voor de rest uh, Duitsland en zo. En Frankrijk, ja, die doen nog niet mee in de top vijf van de wereld. Die horen wel bij de top tien, maar daar houdt het ook zo'n beetje bij op. Het zijn echt de grote landen die in deze breedte uh, kunnen participeren op olympisch niveau. Hans, dankjewel. Wat is het volgende onderdeel? We gaan eh, overmorgen beginnen met de individuele wedstrijden... en dan beginnen we bij de paren. Helemaal ja, goed. We spreken je vast nog een keertje. Komt nog een keer langs, toch? Helemaal ja, goed. Hans van Zetten was dat. Het leek wel of er in Korea een vloekrust op de sloopstaal... gisteren moest de kwalificatie al worden afgelast vanwege de wind... tot opluchting van de Nederlandse deelnemers, Sheryl Maas. Die vreesde vervalpartijen op zo'n parcours. In plaats van een kwalificatie stond er dan ook vandaag... een grote finale op het programma van twee runs... waarin alle deelnemers meededen. De wind werd opnieuw een spelbreker. Luister naar de bijdrage van Edwin Cornelissen. So is dat we are delayed? one hour voor de start Ja, dan gaan we weer hoor. Kleine déjà vu. Uitstel, want het waait weer bij de sloopstaalpiste. Snow snowboard. Ladies will not start am. Maar dat weer houdt de Nederlanders er niet van om met een grote rood-wit-blauwe vlag heen en weer te rennen. Zo vlak voor de finish. Ja, we moeten anderhalf uur wachten. Gelukkig, oh, het is lekker warm. Even kijken, wat zag ik staan? Min 14 geloof ik, maar de gevoelstemperatuur. Min, min uh, 24, denk ik. Ja. We zijn goed gekleed, dus uh, we krijgen het niet koud. Dan, zo rond kwart voor elf, zien we de snowboardsters toch naar boven gaan voor een warming-up. En lijkt het er dus op dat de wedstrijd toch van start gaat. Shirou Maas doet een paar afdalingen, maar ze oogt ontevreden. Ze gebaart wild. Het lijkt niet naar haar zin. Ja, ik had zoiets van: dit, ja, dit slaat nergens op. Uh, niemand kan goed trainen. Uh, je kunt het parcours bijna niet rijden. Het is altijd ergens waar je een fout maakt. En... Ik denk, van ja, van als we het nu gaan, gaan runnen, dan uh, krijg je geen mooie wedstrijd. En wat die risico's zijn, dat zien we ook op het moment dat de wedstrijd van start gaat. Als we vier snowboards hebben gehad, zijn er al drie gevallen. En dan vraag je je toch af of de wind daarin een rol speelt. Ja, yes, zeker. Je denkt niet eens wat iemand anders gedaan heeft. Je denkt alleen maar als je op de schand afrijdt van... ik hoop maar dat ik niet te veel of te weinig wind heb. Want ja, als te veel wind, dan vlieg je veel te ver. En te weinig, dan uh, lig je op de knik. Dus ja, dat is niet te doen. Je, je bent alleen maar bezig met hoe hard je aan het snowboarden bent. En niet met je trucs, niet met je performance dus. Nou, dan gaat ze dan, Sheryl Maas. Eerst over de rails. Dat is nooit zo'n probleem. Maar dan komen we de schansen. En oh, daar maakte ze een harde klapper zeg. Ja, viel wel mee. Ik was blij dat ik de voorkant van mijn voeten raakte. Dus niet mijn hakken. En toen, ja, even op mijn gezicht, maar we zijn wel wat gewend. <laughs> ja, daar zien we er toch aankomen. Ze komt toch naar beneden. Ze spreidt de armen van, wat is dit? Nee, ik ben niet boos. Balen weet, het is jammer, hè. Het is uh, heel moeilijk snowboarden zo met de wind. Ze blijft er maar staan. Minutenlang, met de armen over elkaar. <laughs> strak voor zich uit, kijkend naar het scherm. Kijkend naar de volgende deelnemers. Maar misschien ook wel in de overpijnzing. Ik heb zoveel dames zien vallen en dat is gewoon zonde.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 Oh, er ontstaat een feestje tussen de oranje fans en wat Koreaanse studenten. Die zijn aan het dansen samen. So you dance. Ja, het is hier heel mooi, super. Nieuwe kansen, nieuwe ronde, maar het waait nog steeds. En degene die voor haar starten in die tweede run, die hebben we allemaal zien vallen. Sommigen besluiten zelfs om niet eens meer de schansjes te doen, maar gewoon via het zijpad naar beneden te gaan. Zo onverantwoord vinden ze het blijkbaar. Daar gaat Sheryl Maas. De rails er gaan goed, de eenvoudige schans die gaat ook, maar dan gaat ze vliegen. En ja, nu op de rug. Het was niet alles of niks, het was gewoon eigenlijk hetzelfde, maar iets meer snelheid. Ja, en dan heb ik in één keer de wind mee en dan heb je weer te veel snelheid. En... Ja, ik probeerde het nog wat te houden, maar het was net te veel voor mij. Weer de gebaren, beneden, tong uit de mond, hoofd schuddend, moet frustrerend zijn. Ja, teleurgesteld, want het is gewoon zonde dat geen mooie wedstrijd gereden wordt en niet alleen door mij, door iedereen. Ik denk dat iedereen echt een baal is. Ja. Dus dan moet het nu maar op de big, Air. Ja, dan gaan we daar een beetje lol op maken. Hè? Oh, dus Cheryl Maas, ja, ze krijgt een herkansing om te big air gelukkig. En wij krijgen ook een herkansing. Want oh ja. wij gaan alsnog de weddenschap doen. Heel want mooi, we hadden het al mooi. over, de weddenschap biathlon. van vandaag. Zeker, vanmiddag om 1 uur is de 12,5 kilometer achtervolg bij de mannen. En we gaan erover wedden met Jarl Hengst, Hengstmengel. Jarol, goedemorgen. Hallo, Jarol. Goedemorgen, Ah, heel ver in de vechten hoor ik het. Bij, ons in de bu eh, bij onze buren in Duitsland is biathlon echt een grote en populaire sport... Wij hebben in, niemand in Nederland die op Europees niveau meedoet. Waarom is dat? Waarom is het in Nederland niet zo populair? Ja, dat is, uh, is, is een moeilijke vraag. Het is spannende sport uh, met spanning. Dus toen we dan schieten en uh, uh, een super grote wissel door het schieten, dat is altijd spannend. Maar uh, het groot probleem in Nederland is natuurlijk dat uh, Nederland niet zoveel sneeuw heeft. Dat uh, daardoor gewoon de skisport in het algemeen niet zo. Uh, Uh, dit wordt een hele moeilijke weddenschap op deze manier. Uh, ja, Jarl, uh, Jeroen Stolpocht hier. Maar we hebben geen uh, goede verbinding met je. We kunnen je ja. niet verstaan. Dus ik stel voor dat we, ja. dat we helaas uh, het een andere keer gaan proberen. Uh, ja, uh, dat heb je soms als je aan de andere kant van de wereld zit. Zometeen uh, gaan we praten met Peter Heerschop. Die is er al. Die zit naast ons. Uh, weet dus je dat wat? kan niet misgaan. Toch? Gaan we meteen mee praten, toch? Uh, Peter. Prima. Hallo. Peter, oh, weet je wat? Peter, eet even lekker je koekje ja, op, drink koekje. je koffie op ja. Ja. en dan gaan wij uh, een plaat draaien. We hebben je sinds high school gezien. Goed te zien, je bent nog Show Maas viel twee keer. Train met de Bruises. Ze sparen elkaar niet, de heren van Nur, niet uit het raam. Ze spelen keihard op de man. En dat kan ook na 30 jaar. Hun nieuwste show is er een vol hoogtepunt van 30 jaar Nur. Ruim 2800 keer traden ze met elkaar op. En de cabaretgroep bestaat uit Vigo Waas, Joep van Deudenkom, Eddie Bewaar en Peter Heerschop. En Peter, jij bent hier. Hi, Patrick. 30-jarig jubileum. Uh, Zo lang ja. bij elkaar blijven, is dat eigenlijk ook topsport? Nou ja, dat is een relationele topsport. Het is niet, het is niet topsport, maar het is, het is iets heel bijzonders. Het is heel mooi, het is, het is de langste relatie die we hebben. Ik ken Joep en Fico trouwens al 40 jaar. 40 jaar vriendschap, ja dat is wel een, dat is wel een, een soort topsport. Want je gaat door alle fases heen die iedereen kent met een lange relatie. Ja, en Zijn dat dan ook fases geweest waardoor het bijna op klappen stond? Ja, tuurlijk. Ja, bijna op klappen. Dat is een beetje kiezen tussen, als we zo doorgaan dan, en, we, en we hakken zakelijk. zakelijk. Nee, dat klinkt als het om geld, maar in programma's maken zo hard op elkaar in. Ja, dat kan de vriendschap bedreigen. Dus, dus je op elkaar inhakt tijdens programma's? Ja, ja in het maken van. Oh, Wij zo. proberen zo persoonlijk mogelijk programma's te maken. Dus dan zoek je ook waar je elkaar het hardst kunt raken. Want daar zit het interessantste materiaal. <gül> Alleen dan moet je wel steeds uh, voelen dat het een spel is. Het is, uh, zijn of spelen. Uh, uh, en, en, en die twee kun je makkelijk door elkaar aan. En waar ben jij het hardst te raken? Uh, yeah. Ja, uh, Door... Uh, door ...te ontkennen dat ik, uh, dat ik de boel samen probeer te houden. Dat ik dingen doe om het juist samen te hebben. Als mensen twijfelen aan mijn, uh, aan mijn oprechtheid of integriteit... Of, uh, ...dat weten de anderen heel goed dat ze me daar hard mee kunnen raken. Maar ik weet ook waar ik, waar ik hun hard mee kan raken. En, en dat leverde wel schitterende programma's op. Ja, Alleen ik... het, is wel, het is een gevaar dat je denkt, ja, gaan we dit nou nog een keer doen... Ah, nee zeg, dat ga ik, want uh, uh, dan kun je echt diep in de put even thuis zitten. Hoor. Dan moet je het ook accepteren. Want anders je kan je ook zeggen, ja, ik krijg nou, meneer Herrie, je hebt geen zin in. Dat je weer overhoofd begint te zeiken. Nou, heer, is... Ga je weer dat pakken, ga je weer daar grijpen. Ja, dat is ook zo. En er, er blijven dingen liggen, die worden niet uitgesproken. Maar het is, het is ook zo dat je elkaar eigenlijk alleen spreekt nog uh, uh, als je aan het werk bent. Dus en, en, en, en vriendschap is, is toch iets anders. Het is buiten werk. Het ja. ja, is, is heel moeilijk soms om het te scheiden. Maar het is gelukt. We hebben 30 jaar volgehouden. En, en, en, uh, en we, daar zijn we super trots op. Ja, en laten we even luisteren naar een compilatie van jullie show. Oh, en die is er niet. Nee. Die zeker hebben we waarschijnlijk ook weggewaaid. Net als ik, met die... Met die met... Ja, dit is zo'n uitzending. Ja, zit ik krijg altijd het gevoel tussen. dat ik het zelf nu al, allemaal eventjes moet doen. Doe het even voor. Nee, dat is wel op, Peter. Ja. Komt Alles gaat nog goed bij goed gaan, zo gewoon, dan zoek ik iets bijzonders om te weten wat ik niet... Punt is het. Jij... Jij zuigt mensen aan. Snap je? Je bent een aanzuiger. Want andere mensen die zien jou hier... en die denken ook gelijk, van, ja maar wacht even. die hoort hier ook helemaal niet. <lacht> dus daar kunnen we ook wel komen. Dus zonder dat jij het wil... ben je gewoon een enorme zuignap. <lacht> Ik, ik weet niet of jij de foto vorig jaar van het jongetje op het strand hebt gezien. Nou, ja. dat vond ik hard Maar dat moet jij toch ook helemaal niet willen, Ed. Nee. Dat door jouw aanzuigende merk. Nee. mannen en vrouwen en kleine kinderen verdrinken in die grote Middellandse zee. Nee. Ja, nee. Dus wat wij gaan doen, Ed, wij gaan jou opvangen in je eigen regio. Ja. We brengen je natuurlijk wel weg. We gaan een weekje vakantieplak we er aan vast. Dus dan jij pakt je levertje daar gewoon weer op. Ja, maar ik heb daar nooit een leventje gehad. Maar je pakt het toch gewoon weer op. Ja, een, een, een ja. deel van de scène. Nou, dit dus. Ja, ja. Nou, dat is wel een compilatie van, van jullie 30 jaar... van alle shows die jullie uh, gespeeld hebben. Het is een best-of-show. Hoe moeilijk ja. is dat om compilatie, zo'n compilatieprogramma te maken? Ja, dat was nog, uh, nog best lastig, maar ook heel mooi. We, we, we hebben alles teruggekeken en... Uh, en gezocht naar, uh, we, we hebben denk ik 50 onderwijsscènes en 30 restaurantscènes en uh, 24 relatiescènes over dat. En, en daar moesten we er één uit kiezen. Dat we denken, welke willen we nou echt spelen en hoe past het bij elkaar? Hoe, hoe maak je van die oude scènes toch weer een nieuw programma? En, hoe laat je ze en, en, en wat, wat, wat bestaat nog steeds? Waar gaat het nog steeds nu over? En het bleek, dat bleek ja. best wel makkelijk ja, maar dat... genoeg bleven bijna alle nummers dacht je, ja, die kunnen we gewoon weer doen. Dat, dat, dat is nu nog steeds zo, nog steeds actueel. Ja, maar, uh, zeker. Als je daar nou naar kijkt, denk je dan ook af en toe van, jee, wat hebben wij gemaakt? Of is dat dat? Nou, hoe maak de... je daar nou terug? terug? Als ik speelde van mijzelf tien jaar geleden, dan durf ik bij niet te kijken, zeg maar. Nou, uit de eerste, eerste vijf jaar dacht ik, goh. Dat hebben we er echt op puur enthousiasme doorheen geschreven. <laughs> en, uh, maar de, eigenlijk waren helemaal niet zo'n slechte tekst, alleen heel slecht gespeeld. Maar, uh, of veel te haastig, of veel te, uh, ja, veel te zelf ingenomen, of weet ik veel wat. Maar uh, het viel ons vooral op dat je dacht: ik dacht bij een aantal dingen, Joop, Vico, Eddie, Eddie, ook van, dat we dat konden zeggen. Dat was eventjes. Uh, ja, er zaten echt wel dingen in. Nou ja, nou, er, er zaten dansjes in. We hebben daar echt een, een hoogopgeleide dansjuf bijgehaald... die zei, nee, dat gaat jullie niet meer lukken. Ja. Uh, die keek ons aan, die zei, nee. Lamaar. Heb je nog wel geprobeerd? Uh, ja, hebben we echt nog geprobeerd. En, en hebben we <laughs> na één tryout eruit gehaald. <laughs> hebben, we, hebben we dagenlang op twee minuten dans gerepeteerd. Nee, er waren heel veel dingen ook in... In timing, in, in techniek, in decor. In... Het maar, was zo groot, man. Maar ik las nu wel in recensies. Dat, dat, als de, de show krijgt goede recensies. En zeker ook, die timing is zoveel beter geworden. Het ja. komt gewoon weer. Ja, okay, wij zijn toch een soort, met z'n vieren, toch een soort uh, uh, eenheid. waar als de, als, als de ene kant op gaat, dat, dat, dat de ander moeiteloos meebeweegt. Dat ja, dat is ervaring dat, ook. Ja, je kent. Uh, aan een ademhaling hoor je al wat de ander gaat doen. Ja, dat is echt zo. Dat is wel lekker spelen, hè? Ja, dat is, echt, dat is ook wel uh, echt Maar oh Goed, we zitten hier op de schitterende ja? schaatsban. Wat, wat, ja, <laughs> wat, ja, wat kom <laughs> je doen? Ja, ik kom schaatsen kijken. Ik kom de 1500 meter voor de vrouwen kijken. Een schitterende oh. afstand. Nee, ja, ik ben hier... Uh, uh, ik heb me weer gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Het is... Ongelooflijk, Edwin... iedere keer lukt het jou, hè? Ja, ik mag uh, mee met Radio 538, met het programma van Edwin Evers. En dan geef ik verslag van de dingen die ik meemaak overdag... Uh, uh, op mijn geheel eigen wijze. Dus ik kan dingen zien en dingen meemaken, dingen, dingen bezoeken. En daar geef ik een samenvatting van. Twee weken lang? Ja. Dus je was hier ook gisteren? Ik was hier gisteren. En wat heb jij beleefd? Nou, ik heb een, uh, ik heb een hele spannende... Het was echt een, echt een spannende wedstrijd. Uh, vooral na de dweilpauze. Dat, uh, dat, dat blijft toch een beetje met schaatsen. Dan, dan gaat het beginnen. Ja, wat heb ik beleefd? Na begint het Ik, ik zat helemaal klaar voor Bo, bij Zaten klaar voor Bob de Vries. En uh, uh, ja, dat, dat, daar voel je na drie ronden... Ah, dat gaat niet, dat wordt het niet. Eigenlijk voel je het al na twee ronden. Nee, als, als, als, als hij zo slecht kan meekomen... Maar toen begon het en uh, ja, ik heb echt genoten van, uh, van die rit van bloemen tegen, tegen Pedersen en, uh, en, en dan Sven erachteraan. Ja, dat was toch een uh, magische sport weer. Van Sven, voor iemand die al twaalf jaar aan de top staat. Hoe kan een, hoe kan een sporter twaalf jaar de beste zijn? Dan, dan ben je toch een, een uniek talent, dan ben je echt een fenomeen, dan ben je een verschijnsel. Ik vond het ook echt bloedspannend, die eerste rondes. En Mark ook trouwens, maakt het uit. Want jij zei ook van... Ja, nou weet je, het punt ja. is, ik zit naast Figo dan in het stadion. Figo Waas. Uh, ja, Figo Waas. En die is, uh, uh, buiten dat hij heel erg grote fan is... en heel veel van sport weet, is het ook een enorme zenuwelijer... die na twee ronden al begint, wordt niks. Oh nee, oh nee, dat gaat... er. Oh nee, nou, dat haalt hij nooit meer in. 1,2 achter, nu al. Nu al achter. Vergeven. Nou, dit nou, kunnen we vergeten. Kunnen we gewoon vergeten. Kunnen we vergeten. En dan eindelijk, in de laatste twee ronden, komt er iets van hoop. Ja, nou, ja, ik zeg het toch, ik zeg het <lacht> toch. Hij is gewoon beter. Hij is gewoon beter. Dat zeg ik de hele tijd. Hoe zit ik... jij daarnaast dan? Rustig, rustig, jongen, rustig. Ja, nee, hij sleept me toch mee in, in die onzekerheid. Ja? Ja, ja, eh. ik, ik ga maar ook... wij staat hier ook niet uh, heel gemakkelijk, hoor. Nee? Nee, nee, nee Maar nee. als jij als kent, dan weet je toch dat, dat hij dat ja, maar zijn je... ervaring. Hij, Wel, hij rijdt gewoon op routine. En hij, uh, hij heeft een uh, rondje 9-3 in zijn hoofd. Dan rijdt hij lekker strak. Alleen, ik heb Sven ook wel eens gezien. Dat krijg je als je heel veel Sven Kramer ziet. En dat hebben we gezien natuurlijk de afgelopen twaalf nee, jaar. Ja, helemaal. Ja, dan herinner je je ook de ritten dat hij je dat niet meer oppakt. En dat zijn er maar een enkele geweest. Maar ja... Ben je, je bang voor dat dat juist op dit moment denkt, zo, dan toch, toch gebeurt? Trekken? Ja, eigenlijk praat je tegen jezelf van... Nee, dat komt wel goed, dat komt wel goed. En toch denk je, ja, maar hij moet nu wel komen inderdaad. Hij moet nu wel komen. En na de drie kilometer dan weet je van... dat is het, het moment in de vijf kilometer... He, als je alles ja. hebt gegeven, dan gaat het dan oplopen. En toen hield hij een mooi vlak. Dus dan is het pas inderdaad... Ja, ja. Een goede... en, en toen deed hij het. En Peter, hoe groot was het bij jou de euforie? Ja, die was eigenlijk al uh, uh, twee ronden ervoor. Dacht ik... Uh, uh, want ik, ik kwam moe aan op de race. Ik kreeg ook... Uh, Commentaar van de mensen dat ik in beeld kwam op de Nederlandse televisie. dat ik half gapend bij de eerste rit zat. Ja, ik had twee uurtjes geslapen in drie dagen, geloof ik. Maar daar uh, ging alles stromen. En ik moet zeggen, ik heb uh, ik, er was zoveel adrenaline vrijgekomen. Ik heb heel slecht geslapen vannacht weer. Maar, maar wel blij. Ja, natuurlijk. Het, het is toch <lacht> mooi ook, uh, dat je. Die stond hier ook op de tafel hoor. Met ja, maar de... <lacht> ja, in het rijtje: zilver, goud, goud, goud. Het is toch. Uh, dat is wel uniek. En ik zag ook. Uh, toen hij hier op, op, de, uh, op, op het podium met je kwam. Echt de een blijdschap. Een, een, een on sven blijdschap. En die hebben we meegekregen. En hij heeft uh, zijn medaille al gekregen. En we ja. hoorden net al dat hij er ook echt wel blij mee was. Want er gaan ja, mensen zeggen ja, het valt toch mee. Het uh, was natuurlijk een, een, een, een, een ja, treedje richting de team. Maar hij was er echt blij mee. Nee, nee, tuurlijk, tuurlijk, dit is het oh, doel plaats, in, in zijn hoofd. Uh, hij schaatst alleen nog voor Olympische medailles. Met een uh, Nederlands kampioenschap medaille. Ja, dat is uh, echt... Een, een, een, nou, bijna een moedje. Maar deze, mm -hmm. dit is, die, hier de voor. Dit, zijn, dit is het hoogste podium in de sport. Een gouden medaille. En deze vijf kilometer, die is van ja. hem. Hè. Ja. Maar ja. Ja, ik ben nu afstand. al zenuwachtig voor de tien. Ja. Ja, ja, nu maar, al. daar is iedereen zenuwachtig voor. Maar Peter, blijf nog even blijf lekker zitten. zitten. Want er komt nog een, een gouden medaille zo zometeen aan tafel zitten. Oh. Carlijn Achterheek dus ja. hier in Radio Ja, We gaan uh, zo door en we bouwen... Op richting die 1500 meter voor vrouwen. Tot zo.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 Tijdelijk geen installatiekosten bij een beveiligingssysteem. Kijk op veenstra.com. Je hebt er vast wel eens over nagedacht. Promotie maken tot manager of teamleider. Vergroot je leiderschapskennis en leer in korte modules management skills die je gelijk kunt toepassen in de praktijk. Haal meer uit je carrière bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Verweg de beste business school van Nederland. Ga naar rsm.nl/slash radio 1. Ik ben Piet van der Velden en ik zoek een reisverzekering. Soms is iemand die klinkt alsof hij een reisje langs de Rijn gaat boeken... voor als ik ga vrakdijken volgende maand. Iemand die gaat duiken in de tropen. Dus zeg jij het maar. Wil je een reisverzekering met aanvullende module voor onderwatersport? Of juist niet? Jij kiest FBTO. Haal meer uit je carrière. Ga naar rsm.nl slash radio1. Hoe kun je direct geld besparen op je bedrijfsverlichting?